Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid laat mensen die chronisch ziek zijn geworden door q koorts keihard in de steek, dat zegt de Nationale Ombudsman. Tussen 2006 en 2010 raakten tienduizenden mensen besmet met q koorts vooral in Brabant. Een vijfde daarvan heeft daar blijvende vermoeidheidsklachten aan overgehouden... vergelijkbaar met long-covid... Maar hulp bij bijvoorbeeld het krijgen van een uitkering was er nauwelijks volgens de ombudsman. De informatie bleef uit. Toen het allemaal heel erg werd voor mensen is er niet adequaat gereageerd. Het gaat ook om de zorg die ontbreekt. Dat had beter gemoeten en daarvoor past wel sorry van de overheid. Het is niet de eerste keer dat hij dit allemaal zegt. Het is al het derde kritische rapport over Q-Korts dat er ligt. De Amerikaanse president Biden hield vannacht zijn jaarlijkse speech voor het parlement, de State of the Union. Hij deelde sneren uit aan Donald Trump en bevestigde dat de VS een haven bij Gaza gaat aanleggen om hulpgoederen binnen te brengen. Maar behalve de inhoud waren veel Amerikanen eigenlijk vooral benieuwd hoe Biden over zou komen. Nou, volgens onze correspondent zat dat wel oké. Okay. Hij had behoorlijk de vaart erin en reageerde ook heel ad rem. als er door Republikeinen boer werd geroepen bij bepaalde stukjes. Hij maakte wel bij wat improvisaties wat versprekingen. en hoestte ook wel af en toe flink. Maar ja, al met al, denk ik, niet het beeld van een uitgebluste oude man. Kinderen hebben steeds vaker ouders die allebei werken. Volgens het CBS heeft bij nog maar 13% van de twee oudergezinnen alleen de vader een baan. Ook het aantal gezinnen waarvan alleen de moeder werkt is gedaald. Vaak is het wel zo dat de vader fulltime werkt en de moeder parttime. En we hebben vorig jaar een record hoeveelheid geld uitgegeven aan aanbiedingen in de supermarkt. Twee tandpastaatjes voor de prijs van één of drie potjes kruiden en maar twee betalen. Dat soort lokketjes zijn belangrijk voor winkels om klanten te trekken. En maken ook een steeds groter deel uit van de omzet, zegt deze supermarktbaas. Ja, dat is wel verdubbeld. Dat is wel verdubbeld. Uh, ik denk dat wij 25, 26 jaar geleden dat een, een 10, 12 procent van onze, van onze verkopen uh, actie was. Inmiddels is dat meer dan 25 procent. Eén op de vier producten is promo, is actie. En daar komen consumenten dus massaal voor naar de winkel. Het weer nog. De dag begint fris. Daarna is het flink zonnig en warmt het al snel op. Prima lenteweer dus bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. In Sturz durch Ra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 of love Dit zijn de hoofdpunten van het TNW journaal Informateur Putters gaat maandag voor het eerst praten met vier partijen tegelijk. PVV, VVD, NSC en BBB gaan het onderhandelen op een landgoed in Hilversum. Gisteren werd duidelijk dat ze toch willen onderhandelen over een coalitie waarbij ze alle vier ministers leveren. Het lukt nog onvoldoende om meisjesbesnijdenis tegen te gaan, zegt UNICEF. Wereldwijd zijn er de afgelopen acht jaar 30 miljoen besneden vrouwen bijgekomen. In Somalië wordt nog steeds vrijwel elk meisje besneden. En Schiphol is vandaag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. Die duren tot halverwege de middag. Het weer, de zon gaat vandaag flink schijnen. Het wordt in de middag uiteindelijk 10 tot 12 graden.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 choose And love a kiss, girls and pearls. Hot Damn, everybody, let's play, so let's promise you a good job. No way. One, two, three, rest. a jet black guy with a hip -hop high vibe, a white cool cap with a trilby hat paper leather and studs is the way you ask make the most of every day Don't Hello.